Onder hen is een 28-jarige corporaal. Hij handelde volgens justitie al twee jaar in harddrugs en ook op de vliegbasis. Bij doorzoekingen op de basis en in zijn woning zijn harddrugs en softdrugs gevonden. Man wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Verder zijn er een 24-jarige corporaal en een 25-jarige soldaat opgepakt. Ook zij zouden op de vliegbasis in harddrugs hebben gehandeld. Ze zijn na verhoor vrijgelaten. Justitie is de drie op het spoor gekomen na tips... In de regio Den Haag hebben zo'n 50.000 huishoudens ruim een uur zonder stroom gezeten door een grote storing. Een van de getroffen gebouwen was het hoofdbureau van politie, maar dat kon doordraaien op een noodaggregaat. Het Haagse vervoerbedrijf HTM had veel last van de storing. Eén lijn viel helemaal uit en verder werden zoveel mogelijk passagiers met bussen vervoerd. Het getroffen gebied liep van het centrum van Den Haag tot aan Ippenburg. En ook delen van Leidsendam, Voorburg en Rijswijk zaten zonder elektriciteit. Het hele gebied wordt van stroom voorzien door één hoogspanningsstation. De beheerder Steden wist na een kleine vijfkwartier de storing te verhelpen. In de Spaanse stad Pamplona is voor het eerst in zes jaar een dode gevallen bij het stierenrennen. De man werd door een stier in zijn nek en long geraakt. Zeker drie andere mensen raakten zwaar gewond. Tijdens de jaarlijkse San fermin feesten in Pamplona... lopen een week lang ochtends stieren door de straten. En vooral jonge mannen uit Pamplona en toeristen proberen de dieren voor te blijven. Een 23 jarige Amsterdammer blijkt drie keer in de gevangenis te hebben gezeten voor hetzelfde vergrijp. De man werd begin 2005 veroordeeld tot elf weken cel voor een poging tot afpersing. En nadat hij weer vrij was, werd hij nog twee keer opgepakt, omdat hij de celstraf nog niet uit zou hebben gezeten. Toen Amsterdammer voor de derde keer vastzat, kwam justitie erachter dat er een fout was gemaakt. De man eist nu een schadevergoeding van zo'n 30.000 euro. Het weer van tijd tot tijd regen en graad tot 17. Morgen loopt de temperatuur iets verder op en is er geregeld zon.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 Van ZFM Zandvoort en Zandvoort 106.9 FM. Zie, FM. The sun rises and rise. Deep hearts and fire. In the wind over time, no more. Because in this world of color, the brightest picture is plugged right into your wall. shine blue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 Best luck I had was you, and I know one thing that I love you. Uh. I say, hey. Yeah! I'm